Het met een leuk refrein Jullie zijn groot en wij zijn klein De fluitster begint Ja, zing maar na En En nu de tweede stem Omdat jullie groter zijn, gaan jullie met die muts naar bed. Daar zijn we weer. Ja. Dit was het liedje van vader Abraham met de, het smurvenlied. Ja, ja, hartstikke leuk. Nou, dames en heren, wij gaan er weer een gezellige uitzending van maken. Ja. ja zeker. Ten, Dat ten, zeker. Tenminste, daar gaan we, we van uit. Ja. En uh, ik, heb er, uh, ik heb er heel veel... Uh, ik heb er heel veel zin in. Ja. ja. Ik heb er ook heel veel zin in. Ja. Oh, kijk, mooi. Zo. He? Juist, ja. kijk, dat is uh, mooi. Dat is mooi. Ik ja. denk uh, dat wij het uh, volgende nummer gaan uh, draaien. Ja. En dat is Dimitri van Toren. Toren met Hey, ik kom eraan. Ja, komt hij? Maan blijft niet staan en loop maar achterna door de straat, over het plein. Met je tingeltamboerijn, met je hand vol geld en je Herculesheld Je haren in de wind en alles wat je vindt en wie je ook bent: koning of prezier. En baai, schranten, viergeronde en een papa bent. Iedereen moet mee, of wie wil, ja of nee. Alle clubje, partij, alles wordt voorbij. Kom en loop maar achterna met je griep en hernia. Niet te vlug, niet te snel met je pink. Met je loons in de blik naar de vrouwen in een dik, je allerbeste raad en je dronken kameraad Ik er nou aan schaam, met een warme liefde strand, met wat en en de bonds zonder Met het mes op je keel, met mijn pacht en deel, je vuur en je plan en de hele rataplan. Zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon? En met ballen en een hele grote trom Met gevoel vol wat humor en de dorpsharmonie De hoop op de vrede En dat weet ik al niet wie Dus kom dan en ga mee Over land en zee Naar de straat waar ik woon Alles doet die zijn schoon Naar mijn huis, naar mijn tuin Naar mijn tulpenrood en brein Naar mijn achterbalkon Daar ligt ze In de zon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 Ja, ja, daar zijn we weer. <laughs> ja, zeker. ja, zeker. Dit was Dimitri van Toren met Hey, kom maar aan. Ja, ja, dat klopt. Het was een heel mooi nummertje, hoor. Ja, ja, dat was het zeker. Was het maar zeker. Uh, is jullie ook opgevallen dat het uh, dat de laatste tijd een beetje kouder wordt? Want het wordt herfst? Ja, nee, nee. Dus ja, het wordt kouder. Uh, ja, maar ze moeten ja. alle dekens weer uit de kast het halen en op haard aansteken. En uh, hoeveel graden was het vandaag, Jean? Weet je daar toevallig? Het was vandaag 9 graden. 9 ja, grade. dat is best koud. Dat is ja, best wel koud. Ja, dus ja, namen, ja. Dat je een jas ja, ja, ja, dat is best wel best koud. Ja. Ja. En, en, en weet, je, um, weet je wat ik een voordeel vind uh, van de winter? Nee. Dat je, uh, dat je lekker door de bossen kan lopen en dat je een les, lekkere winterboswandeling uh, kunt maken. Ja. En dat je allerlei dingen ziet. Ja, dat ja, klopt. Ja, zeker. Ja, echt al. Ja. En wat voor weer... Uh, Weet dus we wat voor weer het morgen wordt? Morgen Denk... wordt het zo'n 10, grade. ja. 10, ja, 10, 10 graden. 10 graden. Ja. 10 graden, ja. 10 oh, nou, ja. Daar, daar is één gaatje weer behandeld. Eén dan vandaag. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Welk liedje gaan we draaien, Annabel? We gaan het liedje Roonhessen bestel maar draaien. Ja, oké, komt die? Ja. ja, ja. Dus Ik hey, kom aan, blijf niet staan en loop maar achter. Vraagjes in de weg en het verlossen. Ruip bestel maar, bestel maar, bestel maar. Het wil nou echt een hoogste dieren, Ik pak op heel schieten en ook knippen te betalen. Kunt er net nog zonne-blieën, bij Niemand die bestel maar, bestel maar, bestel maar. Nou dames en heren dit ja. was uh, Rowan Hessen, <laughs> He, Hessen met bestelma. Ja. Als Weet je wie de... deze week weer vroeg aankomt hè? Nou, nou, nou ik, On, onze goedheilig man Sint-Klaas. Oh echt? Ja, oh. komt hij dit weekend aan? Nee, hoor. Nee, nee, nee, nee. Die nee. komt, Zo, uh, die, die komt uh, ja. acht, vanaf 8 november om 6 uur op uh, NPO 3 uh, Sint Klaasje laten zien, ja, toch? Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja, ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, hij komt in uh, 14 november Goren aan. Ja. En in Tilburg komt hij zaterdag 13 november aan. Ah, hij kan jullie uh, hij, hij naar oude bij de opdracht kijken. Ja, denk uh, op tv wel altijd. Op tv wel altijd? Ja. ja? ja. Nou, ik ga ook op tv kijken kijken. Yeah. Ja. <laughs> ja, ja. Nou ja. kijk. En, en je kunt, uh, en je kunt ook nog... Uh, oh lekker hè, chocolade Met, met, met, uh, met oh. pepernoten. Met ja. pepernoten. En dan, en dan vooral die pepernoten die je zelf uh, kunt pakken. Die vind ik het lekkerste. Ja ja. ja, ja <laughs> nou uh, en, ja. en En Annabel ja jij maakt dus chocoladeletters voor sinterklaas ik maak chocoladeletters ja oh echt ja en uh, hoe maak je die uh, die gieten wij in, um, in een vorm en dan um, maken we meestal ongedecoreerde en uh, gedecoreerde dus ongedecoreerde zijn gewoon blanco ja, okay. en gedecoreerde zijn met een zintje erop en met krulletjes zeg maar oh wat leuk ja Yo. en ben je daar goed in nou, ja, ik, ik, doe, ik doe het niet echt heel vaak, maar soms dan doe ik het wel eens letterschieten. We hebben oh. grote en kleine. Ah, oké. Okay. Nou. Oh, en, en dan vind je zeker ook heel leuk om te doen? Ja. Ja, nou, kijk. Okay. Maar dan. stel nou, als Sinterklaas voorbij is, ja? dan moeten we die Sintjes natuurlijk afkrabben. En ja? dan gaan ze in een speciaal twee machine, een melk en een pure machine. Ja. En dan worden ze omgesmolten. En dan gebruik je dat dan weer voor een... Voor iets anders. Ja. Oh, nou, kijk. Kijk, uh, wat leren we hier uh, toch weer veel van jou. <laughs> ja. Maar dan gooi je ze ook helemaal in. Uh, ja. ja, oh, kijk. Nou, wat leren we toch weer uh, veel. We leren we yeah. veel vanavond, ja. ja, Echt Ja. Uh, yeah. en, en weet je wat ook, bij vind ik, bij Sinterklaas wordt? Nee. Thaïs. Oh ja, die zijn ook oh. lekker. Die, die zijn ook die lekker. Pepernoten uh, ja. Ook. Uh, ja, pepernoten ook. Suikertataai. Ja, oh, nee, uh, Ja, en ik vind ze <laughs> naturel het lekkerste. Ja. Ja, zeker. <laughs> ja. Ja. Um, Robert-Jan, uh, yeah. ik denk dat we het volgende nummer maar weer uh, kunnen aankondigen. Ja. ja. Welk is dat? We gaan naar de Snorrenborkus met onstop Stop Vol Door Op. Ja. Daar komt ie. Ja, dames en heren, dat was de Snollebolkes. Dat was een heel lekker nummertje om te luisteren. We gaan het een beetje over de media hebben. Uh, waar jullie ons kunnen gaan vinden. Uh, we hebben onze, ook onze Facebook-pagina uh, En in, in de zoekpalen kan je ons vinden. En, uh, en je kan ook verzoeknummertjes aanvragen op radiohatsenflats.gmail.com. En we hebben ook nog een website www.radiohatsenflats.nl Nl. We gaan naar het volgende nummertje. En uh, dat is van Macht Hoogkamer. Ik ga zwemmen! Zaande wordt kanser, ik heb anders mijn diploma's. Ik zeg het je niet zomaar met de pompen op verzapen. En we zeggen nooit homa. Zoep mensen, zoeter, toeter op mijn vader's voeten. Een complimentje voor je vader en je moeder. Je bent helemaal met. Ja, dat was uh, kinder voor kinder woorden, wat je wil. Ja. En uh, we zijn uh, deze week, of een uh, paar, paar dagen <laughs> terug eigenlijk, zijn we naar de soft van musical geweest. Sound of Music, Sound of Music, Sound of music maar dan met... Uh, uh, uh, met uh, mensen die uit Goorlijk komen, die het zelf spelen. Ja. Het was wel heel mooi. Ja, het was heel mooi. Het was mooi, grappig, was mooi, grappig. Leuk, uh, er werden ook uh, veel leuke liedjes uh, ja. in, uh, ingezongen. Ja. En, en, um, en uh, ik vond die uh, Maria, die vond ik wel uh, heel, uh, dat hij uh, heel goed uh, kon, uh, kon uh, spelen. Ja ja, ja die, dus, heb uh, je die non nog gezien toen die, uh, die uh, non stond op een gegeven moment op het podium en die uh, non die uh, kon, begon er hoog te zien moest even kuchen. ja ja ja nee ja, nee maar nee. die non die heeft uiteindelijk al die kostuums gemaakt hè ja ja nee ja dat klopt ja. Ja. ja dus uh, dat was ja, um, was wel heel leuk dat was wel uh, heel leuk ja, ja. Maar last die kunstjes, waren die zelf gemaakt? Of? Ja, ja, ja, ja, ja die, uh, die, uh, die hebben ze allemaal zelf met, uh, met hand gemaakt. Ja, ja. ja dat is ja. echt mooi. Ja, aanleggen. zeker. Ja. Ja. En uh, ik zou zeggen mensen, mocht je het leuk vinden om er uh, naartoe te gaan, ja. hij draait uh, binnenkort in uh, Waalwijk. Dus uh, mocht je er nog niet naartoe zijn gegaan, ofwel je vond hem zo leuk dat je er nog kunt gaan, ja. dan, kun je, dan kun je daar ja. uh, in Waalwijk het... Uh, het mooie keer, ik keer beleven. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar dat is in de leest, is dat toch? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, in de leest, ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. ja, ja, ja, dus uh, mocht je er naartoe willen gaan, ik zou het zeker uh, ik zou het zeker aanraden. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik denk uh, dat we het volgende nummertje maar kunnen, kunnen aan de gaan. Schut? Ja, zullen we dat maar doen dan? Ja, ja. Mm -hmm. en daar is... Ko Anora Anora Anora met de weller. de uh, de man Ja komt hij mee Wat is hem overkomen nee. Nee. Zijn, zijn. Amper de kus verloren Toen werd er een visjong geboren De kapitein riep Laat op zee Het vleeptal ging die mee zee De wolven staat erop gevangen en gespaard. Het in die rug ging maar door en zei dook ook naar beneden. Zing, zing, de lelement, zo blinken de lijken, joh. Daar is de lelement, tot met de rug, en thee. Gevangen met harpoen en touw kreeg soms een kapitein berouw. Hij liet de bal en in zee, ging zelf op slip, hou mee. Meer breedte lijn gespannen ging het de ku naar de haaien met de hele vloot waar achter bleef was groot. Zien, zin de Daar is de en Zowel ik weet, zijn ze nog steeds in taal. gehavenmoe moe, bond en blauw. De Wellerman belt bel, de kapitein. Over vrijheid en genade. Ja, ja, het was een heel mooi nummertje van het uh, Was een heel mooi nummer. En uh, ja. Hoe heet het liefst? <laughs> ja, de Wellfan. De een well well man. man. man. man. <laughs> okay, man. Maakt maa niks uit. Nee, nou, ja. dan wil ik uh, even snel. Ja, ja. daar wil ik uh, nog tussendoor. Uh, helaas is er uh, vanavond. Uh, onze uh, begeleider uh, Wim er uh, niet bij, ja. die ligt, oh. uh, uh, uh, uh, die ligt uh, ziek op oh. bed. Uh, dus we wensen hem heel veel beterschap. Uh, ja, wij wensen Wim en, uh, heel veel beterschap en hopelijk ben je, ja. ja. Het, oh, je wil je snel weer, weer, uh, snel weer beter oude. hebben en ben je de volgende keer weer bij. Ja, ja hopelijk. Zo is het. Ja. Ja, ja, ja. En uh, Annabel... Ik was laat naar een, um, ook al is het geen nee. nog niet... Nog geen kerst. Maar in het tuincentrum hebben ze een heel mooie kerstshow gemaakt. Ja. En um, ik ben er uh, um, met mijn. Uh, ik ben er naar eentje in Breda geweest. Ja. ja. En uh, was als je binnenkwam, kwam je een elf, zeg maar. Of een elf, zeg maar. Ja. En, um, en toen gingen we naar de. Er was ook nog zo'n efteling. En dat was helemaal met elfjes en polsen. En dat was heel mooi. Ja, dus okay. en, uh, ja, het was ja. wel heel leuk. En, en uh, hadden ze daar ook Efteling-beeldjes? Uh, ja. Ja? Ja. Mooie? ja. Ja. Nou, kijk, <laughs> mooi. En ja. uh, heb, je, heb, je, heb je ook nog uh, dingen voor thuis... Uh, Mag ik uitkiezen voor je vader? Nee! Nee? Nee? Dat dan weer niet? Wat jammer nou. Wat jammer nou. Maar het is niet voor je vader en moeder zo. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Het is heel mooi. Het is wel een aanrader om daar een keer te gaan kijken. Ook al is het nog geen kerst. Nee, ja. Het is wel leuk. Eerst even Sinterklaas en dan met je kerst. Ja, daaronder is leuk. Ga je hier nog iets leuks? met pakjesavond verder ja, uh, ik weet nog niet, we zien ik, het wel. Ja, ja. Ik, uh, nee, nee. Ik, heb, ik heb nog geen plannen. Nee. Ik heb ook, ik ook nog geen plannen. Nee, nee. nee. nee nou, nou, we zullen het <laughs> ja. uh, we wel zien, hè? Ja. ja. ja. Uh, dan, uh, volgende... Als ik het goed heb, ja? is het volgende, nummer Joey: Hartkamp met Hey Jai. Ja, komt-ie. Komt <laughs> Hey.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 Ja. Oh, oh, oh. Nou, we, uh, dit was uh, Joey Hartkamp. Hee, jij? Ja. Ja. ja. Maar uh, waar zijn we allemaal uh, te vinden, Robbersjan? Ja. Ja, op onze media, hè. De, uh, het is uh, op onze Facebook pagina. Uh, kan je in de zoekbalk kan je Radio Hartsflats intoetsen. Daar kan je ons vinden. En uh, in de, in de zoekplaatjes kan je aanvragen op Radio gmail.com en uh, je kan ons ook ja, live meekijken op uh, onze website www.radiohutsflas.nl En kun je ons daar nu zien? Je kan er, uh, er staat een uh, balkje met uh, live uitzending en daar kan je ons live ook zien. Ongelooflijk. Ongelooflijk, ja. ja. En daar is ook onze podcast. Ja, en dan ja. kunnen we Douwe daar live zien en Annabel live zien. Ja. en dan ga je live zien ja. iedereen, iedereen, iedereen die, die vanavond is. iedereen die vanavond in de ja. studio is kun je dan natuurlijk live zien maar ja ik ben natuurlijk gewoon de leukste om te zien oh, is een... <laughs> ja. Moet is je, ja. je erbij? Ja. ja dat kan best ja. ja, maar ook de uitzending die we vanavond opnemen die wordt morgen uitgezonden ja, je wordt herhaald en ongeveer op oh, tv. Kijk, ja. op tv op woensdagmiddag. O Ho woensdagmiddag. woensdagmiddag. En op ja. welke zender, er, uh, Robert Jan? En op lokale omroep Gorin Kijk, nou, yes. ja, Jongens, ik ziek... bezig. <laughs> ja. uh, uh, ik denk dat we het volgende nummertje kunnen draaien. Ja. welke is daar, Robert Jan? Ja. Ja. We gaan dan naar uh, Donnie en René Vroger met de won gepakt. Ja, ja oh wat zeggen? En ik gebruik mijn eigen woorden.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 Op alle mooie dingen die ik kon gebruiken. Hij, hey Donnie, ouwe, zeg eens, wat Als ik morgen de pep, aan maat te geef. Kan ik zeggen dat ik heb geleefd, het is altijd de feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een paper chase, René plankt die Mary door de week Je hey wil niet weten wat hij in het weekend race. Smokelspannen on blazen, vliegt naar de regenboog in Marianne Weber Rijdt de huid wel eens een bon gepakt, zes maanden op vakantie, kom terug, bruin gepakt Duik in mijn zwembad en die schenk wat, René, proost op het leven, grap Ik heb die ook bon een tonge.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 Was, uh, uh, dit was uh, uh, Donnie en. Met een bom gepakt? Uh, ja, Donnie met de bom gepakt. Bom gepakt. Bom gepakt. Bom bon ja. gepakt. Uh, uh, ja. um, uh, <laughs> heb jij ooit een, uh, een bom gepakt, uh, Rolletjok? Nee, net van mijn leven. <laughs> nee, ik ook niet. Nou, nou daar is. Uh, daar, daar ik wel, is... sorry. Ja ja, ja, ja, ja. Een cadeaubon. Ja, maar, hey, dat, is, dat, dat is alleen maar goed, een goede cadeaubon. Dat is alleen maar goed, nou, een cadeaubon. Maar een cadeaubon. Een cadeaubon is ook best wel makkelijk hoor. Cadeaubon. Ja, ja, ja, ja, nee, ja, nee, nee, ja die, die, die, die zijn. Uh, die zijn leuke cadeaubonnen. Ja. Want, daar je, want daar kun je echt gewoon weer, weer, weer leuke, leuke, leuke dingen van, uh, van, uh, van, uh, van halen. Dus, uh, dus uh, daar is, uh, daar is uh, eigenlijk. Uh, Alleen maar leuk. Ik hoor Annabel, nou, nou, moet ja. dat nou? Ja. ja. En uh, wat heb je, uh, heb je. Heb je vandaag nog iets leuks. Uh, uh, uh, nog iets leuks uh, gedaan op je werk over Het was. Uh, ja, het was gewoon niet zo druk. Het, met, uh, ik moest in het weekend werken op uh, zondag. Ja. En op zondag was het ook best wel druk. Want ja? mensen kwamen allemaal koffie, thee, broodjes. Ja, uh, ja, ja. Ja. En uh, ja. ja, het is uh, heel ja. erg druk, ja. dus uh, ja, ja. ja. Kijk, dat is, uh, is, uh, is goed. Ik denk, uh, ik denk uh, dat wij eerst nog een nummertje zullen, zullen eerst nog een nummertje doen en dat we daarna de moppetrommel doen, want dan kan Annabel <laughs> nog, uh, nog, uh, nog, uh, nog even rustig op, op haar gemak uh, zoeken. Is er iets, Annabel? Ja, ja, ja zullen goed. we dat doen? Ja? Ja. Oké, okay, dan komt nu uh, Gerard Joling met Los met z'n allen. Komt-ie. Het is zaterdagavond, zomaar ergens in het land. Na een week hard werken, gaan de stoelen aan de kant. Tijd om te ontspannen.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 Los met z'n allen, los met z'n allen, laat al je zorgen vallen, vanavond gaan we knallen. We los met z'n allen, los met z'n allen. We zijn niet meer te remmen, we laten ons niet remmen. We los, ja wij gaan en met je Ja, dit was Los met z'n allen van Gerard. En dat komt nu. Ja. Oké. Okay. Komt hij. Wa wat krijg je als je pot duwen op valt? Nou, ik heb geen idee. Dan je het helemaal niks. Nee, duwen kapot. Duw kapot. En welke salade helpt tegen je Welke salade helpt tegen je Ja. Oei, dat weet ik niet. Rukla? Nee, krap Oh ja, krap natuurlijk! Oh. Ja. <laughs> nou, die waren, die waren leuk, allebei. Ja. Ja. Nou, ehm, um, uh, uh, uh, ja. ik denk dat we het volgende liedje gaan draaien. Ja. Doe jij hem aankomen, aan Bel? Ja, is goed. Is uh, ja hebt Rishima Pomli in thuis nu wij niet meer praten. komt -tie.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 is je Dit was uh, uh, nu wij niet meer praten met R Jaap, Remans en Pauline Tijssen. Ja. ja. Uh, weet, je, weet je wat ik uh, afgelopen weekend uh, heb gedaan? Rolf, nou, vertel dan, uh. Ik heb, uh, ik, ben, uh, ik ben naar een uh, Halloween feestje geweest. Ja, dat was, dat was een nieuwkuik hè, was dat? Ja, ja, ja. Was ja. jij leuk? Ik was leuk. Oh, dat nou, was toevallig. Dat was toevallig ja, zeg. Ja, ja. Uh, en uh, dat, was, uh, dat, was, uh, dat was echt een feest feestje. Hè? En wie was de DJ? Ja, daar kan maar, eh, daar kan maar één iemand zijn hè? <laughs> daar, is, uh, daar was ik toch? Nee, dat <laughs> was oh, ik. Ah, hey, oh, hey, hey, jammer. Nee, nee, nee, dat was jij natuurlijk. Ja, ja. Nou, en uh, en vond, je, vond je het een leuk feestje? Ja, het was een heel leuke avond. We ja, hebben ja. er echt een leuke avond van gehad. Ja, ja, ja. Nee, dat, was, dat was ook de eerste kennismaking voor mij met nu kijken en met Thomas Huis-Tilburg. En dat was ook een, een, leuke, een leuke ervaring. Dus, ja waren jullie allemaal verkleed? Ja, ja zeker. Ik, ik had een, uh, do, een doodskoppak aan. Okay. Een doodskop? Een doodskop? Ja. Ik had van die uh, handschoenen, van die uh, skelethandschoenen had ik aan. Oh. En, uh, en, uh, en een mes. In, en een mes, in de mijn hoofd tegen. Ja, dus daar was, uh, daar, was, daar was één grote griezel. Oh, ja ja spoker. Ja, spoker. ja, dus, uh, dus dat was, uh, was, uh, was wel echt heel leuk, hè? Ja, dat was echt leuk. Ja. Nou, mooi. Uh, ja. En misschien het volgende griezellied? Het volgende Grisoliet is Kaboutenplop met de Ganzenpas. De Ganzenpas, komt ie. Dag iedereen, ik ben Kaboutenplop en vandaag leer ik jullie de Ganzenpas. Wow! Je wordt daar zo moe van, van de Ganzenpas. Wow! 1, 2, 1, 2, 3. Dan Want als het feest is ga ik op de tafel staan. Zal door mijn knieën schudt mijn hele lijf en dan. Stap ik wat rond zoals alleen een gast dat kan. Wee, wee, wee, Loop nu maar. Op. Is more than just music. It's a, feeling, it's a feeling. As the drums of the ancient tribes resound through its very fabric, drums of its compelling melodies move our mind, mind. body, 41. and soul. Hope. Oh. That, that, um, that, nou, dames en heren. Ja. ik <laughs> ja, ga <Vai> <laughs> Wij zijn bijna uh, bij het einde van de uitzending. Ah. ah. Wat well, jammer, <speAS> nou, <Ostendijlop> well, uh. ja. Oh. Uh, da da daar hoort het toch bij. Uh, okay. En om uh, iets naar achter uh, is het uh, uh, op uh, Hatsvlas uh, het uh, BMS-programma uh, nog uh, te beluisteren. Ja. Uh, uh, en, uh, Body, mind en uh, Body, yeah. Mind en <coughs> <laughs> sorry. <laughs> sorry. Ja, sorry. Dat was uh, dat was, uh, <laughs> dat, was uh, dat was een woord, dames en heren. Hoi, mijn <laughs> uh, ik, uh, ik wil uh, iedereen uh, die uh, vanavond in de studio was, uh, hartelijk uh, bedanken voor de leuke uitzending. Ja, de was weer gezellig. Uh, het, keer bij het, was, uh, het was weer hartstikke uh, gezellig. En dan zien we elkaar weer over twee weken, de 16e. De... Ik wel. Of morgen. Of morgen. Of morgen op de tv. Hey Douwe, wanneer ja. zien we elkaar weer? Over twee weken de 16e. De 16e? De 16e? Hé Adel, wat doe ja. je ja. zien welk huis? De 16e. Had ik gewoon de 16e? Ja, ja, de 16e. Ja. Nee. Ja, en dan komt nu uh, het laatste nummer van vanavond: Jasmid met Cupido. Nou, ja. en daarna komen er gewoon meer ja. nummers. Ja, ja nee. Ja. Ja. Daar komt nog Guus met zijn uh, perspoorpunt tegen. Ik denk. Gewoon ja. nou, nou, nou, gezellig, fijne, fijne, fijne avond. Fijne avond. Doei. Doei. Doei. Doei.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 toch met rust?